ja. Ik dacht eigenlijk dat ik uh, dat lag te lezen. Hoe gaat het? Ik heb een saaie avond achter de rug. Is Lennart er dan nog niet? Nee, die is uh, bij een vriend blijven hangen in een gat dat Jet heet. Dat eet die kreeft en gaat hij uh, zwemmen. En kom morgen. En Mr. Alright? Die is bij een broer in Kelst erop. Arme stakker. Die zit er helemaal alleen. Zal het naar je toe komen? Zeg mens. Gaat als we later gaan vliegtuig meer. Ja. En treinen? Heet hij die dan niet? Die aansluitingen zijn belachelijk. Maar nou, ik kan toch een auto huren? Ja, je huurder dan? Zonder jou raken ze meteen in paniek. Je wilt me helemaal niet daar hebben. Je wilt niet dat ik te maken krijg met het werk van je. Dat is het, dat is het toch niet? Vertel ik je niet alles van A tot Z. He? Je weet verdomme meer dan wat ik doe dan, dan, dan Hammer, die is heb in mijn chef. Ach, ik kan niet uitstaan dat je daar alleen in zo'n hotelkamer ligt. Oh, als ik bij je was. Wat dan? He? Dat weet ik heb ik je dat verteld dat ik van jou hou? Ja, en ik hou van jou. En daarom ga ik in Alpeuren. Nee, nee, doe dat nou niet. Morgen wimmelt het hier van de journalisten. Nou, en? oh scheiterd. Sorry. Oh, soms ben je zo'n lullige, purrige mannetje, maak in bek. Ik ga ophangen en mezelf wat te eten maken. En slaap jij maar lekker in je eentje in die thuis, hotelkamer van je. Dag. Aha. Zo, hoe was de kreeft? De kreeft was best. Hm. Maar na de kreeft hebben we brandewijn gedronken. En dus moest ik vanochtend vroeg weer in de sauna... en daarna het koude water. Ach. Ja, hij komt toch niet voor je... verschijnen met alcohol in mijn bloed. Ik zal je dan aan uh, Alrecht willen stellen. Kun je hem vanavond helpen met koken? Ik denk wel dat jullie vrienden zullen worden. Hebben jullie volk bent band van gesproken? We hadden van plan vanmiddag, maar hij was niet thuis. Dus, uh, ja. Alrecht zegt dat hij aan het vissen is... of langs het land. Rijdt u. Hij zal er vanavond wel zijn... Zeg maar, ik denk dat ik hier wat gezondheid ga opdoen. Wat een lekkere frisse lucht is hier. Wat een mooie heldere hemel. Ja, ja. Zullen wij afspreken dat wij nooit deze zaak ophelderen en altijd hier blijven? We laten de vrouwen overkomen. Hm. Oh, hoe gaat het met Rea? Dat is kwaad op me, denk ik. Denk je? Dat ze wil hier naartoe komen, maar ik, ik reageer een beetje, een beetje lauw vanwege die journalisten. Scheidend. Dat zijn Rea ook. Ik heb geprobeerd het te bellen, maar ze is toch niet. En op zijn oude dag werd hij verteerd door een vlammende passie. Ja, dat de journalisten kwamen. Leuk, leuk, leuk, leuk. Ze hebben genoeg dwars. Maar je weet toch goed die zijn, ze steken overal hun neus in. Nou en? Zolang ze maar uit je slaap gaan, we wegblijven. En anders weet jij heus wat je met die neus moet doen, de deur er tegen en hard ook. Hm? Zou jij hier echt willen blijven, Lennar? Met andere woorden, zou jij zo vriendelijk willen zijn om van onderwerp te veranderen, Lennart? Nou, best zo Of ik hier zou willen wonen, bedoel je? Nee, nee, dat zou niet gaan, denk ik. Het lijkt allemaal wel mooi, hoor, als je het zo ziet, maar... Nee, ik zou depressief worden na twee weken zo'n gat als dit. Hoe mooi het hier ook is. En jij bent net zo, dus jij kunt het weten... Bovendien, als je getrouwd bent met een vrouw die zo energiek is als de mijne... Kijk, die moet iets om handen hebben, hè? Hoewel, als ik hier een prostraat zou... Een beetje, Vroeger was ik altijd heel het al, natuurlijk van jou. Dat is een kunst. Maar nou heb jij toch rea? Ja. Hm? Ik bedoel, Gunnus uh, is echt een perfecte vrouw voor jou. Ze is intelligent, vitaal. Ze heeft humor en warmte. Ze is een goede kameraad en ze is een uitstekende moeder. <laughs> je hoeft er niet dan met verkopen. Bovendien is ze mooi. Het lijkt veel jonger dan ze is. Verkocht. Nee, ik kan me echt voorstellen dat ze cursussen in Spaans of, of, of jazzballets zou leiden of wat dan ook. Als ze in het dorp altijd dit zou wonen, iets organiseren met andere vrouwen. Hè? Oh ja, ja. ze zou vast wel dat bedenken. Maar net als ik zou ze het niet echt met haar zin hebben hier. Nee. Nou, we zijn wel eenmaal echte stadsmensen. Ja, dat is Zeg, heb je de krant al gezien? Ja, vermoord in een ander En dat terwijl ze alleen maar verdwenen is. Het staat er wel in heel grote letters, maar er staat ook een vraagteken achter. Ja, heel klein. Die kranten. Allemaal een leuk, een viezigheid, ellende. Hé, kijk nou eens, wat nou, Wat? Een zinger. En wat? Waar heb je het nou over? Is vijf, dat nou, langs de stoep een zinger. Van minstens 25 jaar oud. Zo'n leuke auto, hoe? Maar scout is de best. Weer het huis denkt soms dat op alle voorpagina's. Dat heb ik gezien, ja. Als ik er zelf in poseer als de vermoedelijke moordenaar. Wilt Posten heeft een acht jaar oude foto van hem opgedoken. Oh ja? Ja. Zeker die met dat bange gezicht in de waren. Precies. Heb je dus gezien? Nee, nee, nee. Maar die herinner ik me nog. Ik weet nog dat ik hem in de krant zag acht jaar geleden en ik dacht, zo, die hebben wij toch een mooi te pakken gekregen. De moordenaar van Rosianne. Ja, jezus, ja, wat lijkt dat dan geleden zeg. We zijn oud geworden. Spreek voor jezelf. Als we toen die zaak niet opgelost hadden... Zeg. Dan waren we er doorgegaan, Martin, dat is zeker. Tja, toen kon je nog zeggen dat we verdomd fanatiek waren. Als jij soms denkt dat ik hier weg ga voor dat ik deze zaak heb op Ik denk niks. En ik beloof je, als er hier een behoorlijk restaurant is, dan blijf ik je helpen. Dat ik mocht naast dat bekende seksmoord aan er woonden. we hier gaan zitten? Ja, is goed. Ja. En waarom staat er altijd wel een foto van jou in en niet van mij? Martin Beck, de beroemde speurder. Nou, dus die foto is van tien jaar terug. Je hebt nou een veel oudere kop. Hm. <laughs> <laughs> dat zweet ze mekker, hè? Goed ja, ja. bedankt. Zeg ze, jij de serveerster, hè? Nou, ze komt eraan. Straks komen expressen en achterbladen het de hele horde. Dat is allemaal op jouw dak sturen voor een verklaring, dat beloof het je. Hoe zit dat? Ben je even een plan verklaringen te geven? Ik denk het heel. Je zou toch heel ja, binnenkort zoiets als een uh, persconferentie moeten organiseren. Ech, we denken dat toch meneer plus niet. Even kijken. Uh, kijken? haché met bietjes en augurken. Goedemiddag mevrouw. Uh, twee maals haché en de heer de Ratte Plan en een fles koud bier. Goed meneer. Uh, maak er maar twee fles van. Komt er nou meneer? Hé, hey, Martin. Oh. Zie jij die gent, hè? Nee. Ja. Ja. Wat is er met hem? Ik kom mij bekend voor. Me. Nee, of nee, was een journalist. Nee, nee, nee. Misschien toch wel. Nou, ik ken hem ergens van, jij niet? Ik Hij zit trouwens de hele tijd onze kant op te kijken. O, oh, wacht, dan staat u op. Komt hierheen. Nou, ja. hm, Dat zou ik hebben. Nooit verhaal met een vreemde Martin, dat heb u toch al zo vaak gezegd. <laughs> um, ik weet niet of jullie me herkenden. Moet dat dan? We hadden het er juist over, maar ik geloof niet dat ik eh, het hoog uh, heb. Dus ook uh, Gunnarsson... Dan heet ik tegenwoordig Boman. Ach ja, nou herinner ik me niet meer. Jij hebt al Matson Gedood, ja, zeg het maar gerust, want zo was het. Ja, dat jij. Je was dronken. Ja, en uh, jullie, inspecteur Beck en Kolberg. Jullie hebben me ingerekend? Nou, dat heeft ons moeite genoeg gekost. En veel voldoening hadden we er niet van, moet ik zeggen. Als dus je het weten wilt, ik heb je altijd meer gezien als een slachtoffer van de omstandigheden dan als een goedbloedige moordenaar. Ik bedoel, die matzon, die vroeg er wel om. Ja, maar toen had jij toch een baard en kort haar. Je was nogal dik. Ik herkende je niet meteen. Ga zitten. Ja, dank je. Oh, je bent veranderd. Mager geworden. Hoe doe je dat? <laughs> ja, dat is niet met opzet gebeurd. Maar voor de rest heb ik wel geprobeerd de dus om van uiterlijk te veranderen. Ik vind het een pluspunt dat je me niet herkende. En uh, je heet nu anders, hè? Ja. Booman is de naam. Waarom Booman? Zo heette mijn moeder voordat ze trouwde. Ik was de even ouderste. Nu ben ik aangewend. Mijn oude naam heb ik zo goed als vergeten. Ik zou het ook prettig vinden als jullie hem vergaven. Oké, okay, Boman. Zeg, wat doe je hier eigenlijk in nederlands Luf? Woon je hier? Uh, nee. nee, eigenlijk ben ik hier om te proberen uh, een interview van jullie te krijgen. Ik woon in Telleborg. Ik werk tegenwoordig bij de TA. Ik heb dat stuk op de voorpagina geschreven. Maar jij geen autoredacteur? Ja, maar bij een provincieblad moet je van alles doen. Ik heb mazzel gehad dat ik die baan kon krijgen. Maar reclaceringsambtenaar heeft dat voor me gereden. Yep. Heb jij ook vergeten, <laughs> Boman? Ja. ja. Wil je misschien iets drinken, een konjakje of zo? Nee. Nee, dank je. Ja, ik denk zeker niet in dienst. Nee, ik denk helemaal niet. Uh, niet meer. Hoe van lang uit. werk je al bij die krant? Uh, nou, anderhalf jaar nu. Hm. Ik kreeg zes jaar, zoals jullie misschien nog wel weten. De doodslag. Ik heb er drie van gezeten. Ik uh, kreeg mijn automatisch strafverkorting. En toen kwam ik voorwaardelijk vrij. Nou, de eerste tijd. Ja, dat, dat was verschrikkelijk. Bijna nog erger dan de gevangenis. Ik kies wat ik moest doen. Behalve dan dat ik uit de buurt van Stockholm moest blijven. Eh, te veel mensen kenden me daar. En, en trouwens, hele zit ik er zo op beginnen. En drank en kroegen, nou ja, mm -hmm. jullie weten het wel. Nou, na een tijdje eh, kreeg ik een baantje bij een garage in Trelleborg. En eh, iemand bij de reclassering die echt geweldig was, eh, zij haalde me weer over om te gaan schrijven. <kwijden> ja. En toen kreeg ik deze baan. Alleen de hoofdredacteur en een paar mensen weten het. Dus eh, ik heb eigenlijk ons veel geluk gehad. Dus dat is uh, jouw auto die daar buiten staat, die Sine? Uh, ja, daar ja, heb ik ook geluk mee gehad. De eigenaar was overleden. En ze weet u wat die auto maar staan. Ik heb er een heleboel moeten opnappen. Hoor. Is jij nog steeds onder de retasseer? Nee, vanaf september niet meer. Maar ik zie haar, die, die ambtenaar is nog steeds. Aan haar en haar familie. Ze vraagt me soms te eten. <lacht> ik ben vrijgezel, zie en ze gelooft niet dat ik voor mezelf kan zorgen. Ja, dat is ook wat moois. De krant heeft me heengestuurd heen gestuurd om jullie uit te horen over die verdwijning. En nou heb ik het hele tijd over hetzelfde te praten. Nou, we kunnen niets toevoegen aan wat je al geschreven hebt. Je hebt zeker al met Olrecht gepraat, of niet? Ja, maar, nee, maar hoor nou eens. Het feit dat jullie hier zijn alleen al, dat moet toch betekenen dat jullie, uh, dat jullie bloed ruiken. Denken jullie serieus dat Volker van haar gehoord heeft? Wij denken nog niks. We hebben nog niet eens met Bengtson gesproken. Het enige dat we zeker weten is dat Siegbert het mort vermist is. Ja, maar de kanten... Ja... Voor mijn speculatie zijn ze zelf verantwoordelijk. Het scheelt dat jij voor een fatsoenlijke kant werkt, Roman. We willen binnenkort een persconferentie houden zodra we denken dat we iets te zeggen hebben. Maar als jij je rustig houdt, dan bel ik je meteen op als er niets is, oké? Okay? Oké. Okay. Oh, uh, Goedemiddag dan maar. Ja. Tot ziens. Tot, tot, tot ziens weer. Ja. Waarom beloof je nou zoiets bij de tegen? Huh? Dat, ik maar even goed ik te heb je. het gevoel dat ik niet schuldig ben. Waarom weet ik? Ja, maar nou, zo voel ik het ook. We oud. Wat? Interpol? Ja, Interpol. Wie is dat dat hoor? Bestaat niet dan echt? <laughs> Zelfs politiemensen denken dat Interpol een nogal ondeugdelijke organisatie is, log en bureaucratisch enzovoort enzovoort. Een soort uh, façade met niks erachter, maar zo is het niet. Hmm. Zes uur geleden heb ik vanuit Vrennenborg per Telex navraag gedaan naar moord. Ja, bij wie dan? Bij Interpol Parijs. Het is niet waar. Ja. En? en ik heb gevraagd of dertig van moord op een of andere politie-register voorkomt en zo ja, waarom? Het antwoord dat ik nou al ben en bovendien behoorlijk uitgebreid ook. Wat jij me aan het verstand probeert te brengen... ...is dat ik mijn werk soms wat uh, te provinciaals doe. Huh? Nou, zeg het maar eerlijk, Martin. Zolang het toereikend is, en dat was het blijkbaar tot nu toe. Maakt helemaal niks uit. Maar niets weet je om ook af en toe eens naar het te gaan... ...en van dat soort faciliteiten gebruik te maken. <laughs> All right. En waar ben je nou te weten gekomen? Uh, wil je nog bier? Nee, nee, ik niet. Nou, ja, ik wel graag. Ik ga er eentje gaan pakken in het hotel... ...maar dat zit nou propvol met journalisten. Ja, voor alle zekerheid heb ik de Telefoon op het automatisch antwoordapparaat gezet. Dat kun je niet maken. Ja, sorry hoor, maar kun je dat maken? Verwijst alle gesprekken naar Trelleborg. Ik zou er niet graag telefonisch hebben vanavond. Maar hoe dan ook, hier zitten we rustig. Je wou bier. Nog een broodje? Nee, nee, laat dat maar niet doen. Laat eens kijken, dat teleksverricht maakt Ja. De politie in Trinidad Tobago deelt mee dat Bert op 7 februari 1965 gearresteerd werd... ...omdat hij een Braziliaanse olieman had doodgeslagen. Nou, dat is niet mis. Ik begin te geloven dat ik geluk heb gehad. Die keer dat ik hem aanpakte. Dat heb Begrijp je ook? Maarten. Moord beweert dat hij maar één keer in zijn leven van iemand heeft verloren. En dat waren vier kerels. Maar jij en je eentje hebt hem eens een beetje door zijn eigen huis geslagen, als ik het goed begrepen heb. En je kwam bij mij weg. Wil je misschien weten waarom? Ja, waarom? Omdat hij vond dat je gelijk had. Moord was zo dronken dat hij niks meer kon vinden. Hij was volmaakt redeloos, geloof me nou. Zo dronken zou hij graag willen worden, geloof me nou. Maar het lukt hem nooit, en toen drinken hij zich moois dood. Nou, dat is een leuke man om kennis mee te maken. Hm. Hoe ben je heel huis bij hem vandaan gekomen, Martin? Op zijn ogen gelet en steeds op het randje van mijn stoel gezeten. En ik had geluk, denk ik. Hij wou we wel de gassen nemen, maar de tafel stond tussen ons in. <laughs> Welkom in de rustige provincie, heren. Nou, en wat zegt de t nog meer? Dan op dezelfde dag werd ik voor de politierechter gesleept en schuldig bevond aan verstoring van het openbare orde. En wat aan het rapport Justifiable Homicide werd genoemd... en dat schijnt niet strafbaar te zijn in Trinidad-Tobago. Oh, me nou Justifiable Homicide. Nou. Maar hij werd wel veroordeeld tot 4 pond boete. Het schijnt dat die man en vrouw lastigvierde in gezelschap van Martin. Maar dat hij erom vervraagd had, zo gezegd. En mocht dat het land trouwens al de volgende dag verlaten. 4 pond? Nou, dat is ongeveer 50 kronen. Mm -hmm. Dat is aardig goedkoop. Niemand dood te slaan. Justifiable homicide? Ja. Ja, hoe noem je dat nou bij ons? We hebben wel noodweer. Dat is in principe hetzelfde. Ja. Maar is dat een betaling? Nee, nee het is, is onvertaalbaar, denk ik. Het is een begrip dat niet bestaat. Nee, nou ja, dat heb je helemaal mis. <laughs> in Amerika bestaat het wel degelijk. Zodra de politie iemand overhoopt schiet, wordt het justifiable homicide. Gerechtvaardigde doodslag of hoe je het noemen wil. Dat gebeurt daar <laughs> elke dag, kerel. Oh, heb ik iets verkeerd gezegd? Mm -hmm. Je lachte op het verkeerde moment. Waar waren we gebleven? Uh, Mart heeft een gammel alibi en hij staat dus als gewelddadig bekend. Maar heeft hij een motief? Jalousi. Of wie? <laughs> Als ik even voorzichtig mag lachen. Mort zou nog jaloers op de kat kunnen worden. Ja, daarom had het ook geen kat. Nou, beetje weinig om mee aan te komen. En dan hebben we nog Volker Benson. Mm, Volker Benson heeft helemaal geen alibi, staat bekend als geweldadig. Maar heeft hij een motief? Het motief zou zijn dat hij een beetje getikt is. Bij die moord op Rosjan Stenström zat er een heel diep en gecompliceerd motief op. Ach, onzin. Er was iets waar jij en ik nooit over hebben gepraat. Maar waar ik vaak over heb gedacht. Jij bent ervan overtuigd dat Volker Bengtson schuldig was. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar hoe zat het met bewijs? Hij bekende inderdaad tegen jou... nadat ik zijn arm zo ongeveer gebroken had. En dat we op een waanzinnige manier hadden geprovoceerd. Maar voor de rechtbank ontkende hij. Wat wil je daarmee zeggen, Lennar? Het enige wat overtuigend bewezen is... Is dat hij probeerde een ontklede politieagent te verkrachten en mogelijk, let wel mogelijk, te wurgen? En dat betrof dan een vrouw die wij hadden geïnstrueerd om te verleiden, en die praktisch naakt was toen ze hem opzocht in zijn flat. Ah. Ik ben altijd van mening geweest dat Volker Benson in een echte rechtsstaat nooit voor de moord op Prozianne veroordeeld zou zijn geweest. Het bewijsmateriaal was te gering. En bovendien was hij een psychiatrisch geval. Maar werd hij naar het ziekenhuis gestuurd? Nee, ze stopte hem in de bak je Dan begrijp je dat dan niet. Jij en ik en nog een paar anderen, bijvoorbeeld de rechter die hem veroordeelde, Wij waren er allemaal van overtuigd dat hij de moordenaar was. Maar we hadden geen behoorlijke bewijzen, Martin. Dat is verdomd een verschil. Hij bekende, hij bekende tegenover mij. Ja, maar hij kwam erop terug in de rechtszaal, niet? Hij had een zonnebril in zijn bezit, onder andere. Een goede advocaat had niets heel gelaten van het bewijs. En een echte rechtbank zou dat vonnis niet te verklaard hebben. En een rechtsstaat... Maar Trinidad Tobago is misschien wel een rechtsstaat. Oh, ja, zeker. Rechtsstaat. Dat woord is al zo lang een holle frase. Wie durft dat nog in de mond te nemen zonder dat iedereen een lachen uitbarst? Oh ja, we hebben genoeg wetten. Maar die kun je naar je hand zetten. En zo werkt bij ons het systeem. En misschien wel overal. En wie zijn altijd de klos? De gewone mensen, die tussen wal en schip vallen. Ah, nee, meneer kwalijk. Maar Waar hebben we gebleven? Ja, we als je er zo over denkt. Zou ik ontslag moeten nemen, ja. Dat wou je toch zeggen? Uh, sorry, dat is iets wat mij niet aan gaat. Nee, ik zou mijn bek moeten houden. Het schreef op met vragen die ik zelf niet beantwoorden kan. Tja, ja, misschien zou ik. Goed, waar waren we gebleven, Martin. Morgen moeten we in elk geval Volker Benson ondervragen. Ja, ja dat wordt nog wel tijd. Ja, we zullen een persconferentie moeten houden. Hoe afgrijselijk dat ook zal zijn. Ja, een dat persconferentie. Ik... Ja, daar ben ik nog nooit bij geweest. En uh, hoe doen we het met Volker Benson? Vraag of hij hierheen komt? Nee, nee, ik wil liever bij hem thuis willen praten. Oh ja? En dan zeker ik rijden met een stiert ouders van de pers achter ons aan. Desnoods, als dat niet van mij valt. Dan houden we die persconferentie ervoor of daarna? Uh, daarna zou ik zeggen. En hoe weten we wanneer Banks van thuis wensen te zijn? Oh, dat weet ik. Hij gaat om zes uur van huis en komt om één uur s middags terug. Daarna gaat hij s'avonds weer weg om zijn net uit te zetten. Gewoon de mensen. Hm, Oké. Okay. Dan gaan we er om kwart over één heen. En om drie uur praten we met de pers. Nou, kan een interessant dagje worden. Denk je? De log gaat er gauw genoeg af hoor. Zeg, denk jij dat wij het kunnen waren om naar het hotel te sluipen, te gaan slapen? Nou, het uh, café is nou al een paar uur dicht. De lui die op zijn nog, die zitten vast ergens te kaarten. Laten we maar gelijk opbreken. Eh, bedankt voor je gastvrijheid, Gregor. Ja, tot morgen. Ja, nou, trek je maar niks aan van ons jaggerijnen. Het is mooi en afwisselend werk bij de politie. <lacht> ik ben toch te oud om te veranderen. Ja, ik hoop zeg, Hoe zit het eigenlijk? Kan ik vrijdag het hotel bellen zonder dat een of andere telefoniste me afluistert? <lacht> ik hoop het. Zeg, wie wil jij nou nog bellen? Uh, Rea? Hmm. Als die een beetje verstandig is, laat ze je bellen tot je een ons weegt mm -hmm. Zij doet al best, maar wat doe jij? Niks. Ja, wat uh, gaan we ook krijgen? Wie is daar? Meneer Beck, ik ben van de gezamenlijke geïllustreerde pers. Misschien dus mag ik u een paar vragen stellen. Hm? Meneer Beck? Jezus. Oh, ik u de van de pers hier. Mag toch even binnenkomen, meneer Beck? Ik kwam een paar bijzonder indiscrete vragen stellen over uw liefde van de laatste tijd. Jezus, ja. Kijk hm. niet zo verbaasd. Ik heb bij de receptie gezegd dat je me verwachtte. Dus je naam is meteen aan grabbels gegooid. Dat je het maar weet. Ja, ja wat doe jij hier? Wat een domme vraag. Ik kom slapen. Wat anders? Slapen? Hier, bij jou. O jezus, wat ben ik blij dat je er ja. bent. Hè. Toch? Nou, dat ja. is al iets. Wacht even. Ik trek mijn kleren uit. Maar ik heb geen nachtgoed bij hem. Wat heb jij daar aan? Pyjama? Ja, ik, ik, ik, trek hem, ik trek hem uit, ik trek hem uit. Niets daarvan. Oh. Wat denkt u wel, meneer Beck? Deel de worden gezamenlijk de geïllustrieerde pas niets van beter. O, oh, meneer, meneer Beck, wat bent u meg? Afschuwelijk. Oh, wat eng, meneer Beck. Uh, Rij, kom gauw naar bed. Ik heb je gebeld, ik heb je gebeld, gebeld, gebeld, maar je was er steeds niet. Nee, natuurlijk niet. Dus, Schuif eens op. Oh. Colom van de slaap. Hij schuift nou zo op, Limo. Zeg, hoe? Hoe ben je jij gekomen? Met een nieuwe toch? Met een. Maar dan moet je zeker twintig uur gereden hebben. Ja, ik ook. Van de thuis. Ben nog steeds kwaad op je. Hmm. Hmm. Hey, lekker zacht bed. Hey. Echt dons, hè? Hmm. Toch wel fijn dat je er bent. Ga oh, ja, Wat goed. Toch? Ja, natuurlijk. Sorry dat ik zo, zo schrijterig was. Maar die, nou, die, die journalisten hadden op een zenuwen wijden. Maar uh, ze kunnen doodvallen. Echt waar? Uh, ja, ze kunnen allemaal dood. De, Meneer Beek, wilt u op uw eigen helft blijven? Waar is uw pyjama? Ik, uh, ik had het spijt van meteen dat het je ik je ophing. Ik zeg, uh, je moet me helpen dat... Dat soort scheidige dingen af te leren. Ja. Jij ja. hm. liet vlug, Martin. Je mag me nou wel aanraken. Mm -hmm. Als je wilt. La, -la. Even een fantastisch van optocht. Klokslag één uur, lieve luisteraars. Marcheer uw verslaggever trots het politiebureau van Anders Le Buijt, Samen met de befaamde inspecteur Martin Beck... En zijn duvelstoejager de sloman Lennart Kolberg. En niet te vergeten de plaatselijke beroemdheid Hergot Alricht. U kunt het niet zien, helaas. Maar uw overgelukkige verslaggever zal proberen uw ogen te zijn. En laat ik u dan meteen verklappen, lieve luisteraars. Dat meneer Beck een prachtig grijs maatkostuum draagt. Zeer passend voor de gelegenheid. Zijn collega Kolberg, helaas, heeft duidelijk minder goede smaak. En die sportcombinatie van hem. Nou ja. Maar inspecteur Hergot Alricht. Oh, luisteraars. Dat moet de verrukte verslaggever toch even van het hart. Meneer Hergot draagt zo'n gewaagde combinatie. Hè. Stel u voor een. Streepjes pakken daarbij, ja heus, groene kaplaarzen. He. Ziet u het voor u? En een beetje schalks achter op zijn hoofd. Ja, ja, een safarihoed. U weet wel, zoals de beroemde leeuwenjagers dragen, want meneer Alricht is op jacht, mensenjacht. Niet waar, meneer inspecteur Alricht. Vertelt u de luisteraars nou eens wat ons allemaal te wachten staat. <laughs> uh, meneer Alricht, helaas, kan even niet bij de microfoon komen. Jammer, jammer, jammer. Uh, meneer Beck, u maakt zo'n heerlijke onverstoorbare indruk. Ja, ja. Wat vindt u van al deze belangstelling? Nou, uh... Uh, als ik omkijk, luisteraars, zie ik een lange rij auto's... met allemaal bordjes pers op de voorruit. Wilt u geloven dat al die schattige persmensen... collega's, zal ik dan maar zeggen, nog geen vijf minuten geleden... met z'n allen gezellig zaten te lunchen? Maar de heren van de politie hebben juist dit moment gekozen in actie te komen. Heel, heel onaardig natuurlijk, maar ik moet zeggen, de Heer van de pers reageerden reuze alert. Met hun mond toch vol haringsalade en stampot sprongen ze in hun auto's. Ja, vaak achtervolgd toen voorbij de serveersters, die met de rekening bleven zitten. Maar ja, dat horen wij oh, ja. niet waar. Dat is nu juist de start. Maar, lieve luisteraars, wij mogen trots zijn op onze wakkere journalisten. Zeker tien auto's, stel ik, achter onze surveillancewagen. Ja, en er is maar één voertuig dat schittert door afwezigheid. En dat is de groene zinger van Orke Boman. Um, in vertrouwen mag ik u meedelen van de heren politie dat daar een hele simpele verklaring voor is. Inspecteur Leonard Kolberg heeft namelijk woord gehouden en gisteravond aan de Trelleborg gebeld om deze uitgevoerde journalist te tippen over het tijdschema. Wat zegt u? Vriendjespolitiek? Nou ja! Wat doe je nou, afgevecht? <op mijn bek? lacht> ik ga naar schouw van die hele meute rustig een plasje staan doen. Ik moet toevallig. Ja, kan ik u helpen? Ah, dat is die veroorzaakt bijna een keppingbotsing. Ja, dat, dat doet hij erom. <laughs> Moet je hem nou zien staan. Het is allemaal onbogen smoothie. Ja, hij staat zich te bescheuren van het lachen, denk ik. God, wat ben ik jaloers op die man. Wat een karakter. Is hij eigenlijk ooit zagrijnig. Dat Heb ik nog niet kunnen ontdekken. Zo, weer dan weer. Zo. Nou, ik heb ze allemaal in het gareel. Dan staan ze echt bumper aan bumper. <laughs> wat een gezicht, hè. Ja, verder maar weer. Ik zou u eigenlijk moeten bekeuren voor in het openbaar urineren. En wat nou? Ik ben notabene keurig achter een boom gaan staan. Kijk eens, daar is het huis. Klein en oud, maar heeft het goed onderhouden. Volgens vinger. Mooie ware, hè? Ja, tegen zo'n oude sportcar weegt geen moderne superdeluxe. Recht heb je Volker Benson? Jezus, hij is niks veranderd. Hallo, Oké. En wat kan ik voor je doen? Zullen we Binnen wat gaan kletsen. Praten. Ja, we hebben alle paparas en zo. Maar je kent me toch? Zo heus niet komen als het niet nodig was. Ja. Ja, nou, uh, kom dan maar binnen. Zo. Ja. We, gaan. We, we zullen maar in de huiskamer gaan zitten. Hm. Zijn jullie hebben heel wat bekijks meegebracht? Ja, tegen onze zin, geloof me. Ja, ik ga niet praten, maar ik neem aan dat je weet waar het om gaat. Ja. Ik hoop dat je de heren kent. Ja, ik ken ja. hoofdresourceur Beck en regisseur Kolberg nog heel goed. Goedemiddag, heren. Ja, ze zijn al ja. nou hoofdinspecteur, maar dat doet hem niet zoveel toe. Ja, technisch gezien ben ik alleen maar plaatsvervangend hoofdinspecteur. De correcte betiteling is inspecteur van de recherche. Maar zoals Herbert zegt, het maakt echt niks uit. Zullen we trouwens maar jullie en jij zeggen? Oh, maar graag wat mij betreft. Ja. Hier is overigens iedereen weinig conventioneel. Het valt me bijvoorbeeld op dat de kinderen jij tegen de dominee zeggen. Ja, dat is zo. Dag Kalle, brullen ze, als hij een volgende naad komt aanwandelen. En hij kent alle kinderen bij naam, dus hij geeft altijd antwoord. Dag Jens, bijvoorbeeld. <laughs> In de gevangenis ging het ook heel informeel toe. Vind je niet vervelend over die tijd te praten? Maar helemaal niet. Ik beviel me daar uitstekend. Een ordelijk en regelmatig bestaan. Heel wat beter dan thuis. Geen kwaad woord over de gevangenis. Dat is een goed leven. Zonder complicaties, zo gezegd. En neemt u toch ook plan hoofdinspecteur hoofd, Inspecteur Bek? Ja, daar zitten. Het gaat om Siegfried Mort. Oh. U, jij kent haar? Jawel, jawel. Ze woont hier maar een paar honderd meter vandaan. Aan de andere kant van het pad. Ze is verdwenen. Dat heb ik gehoord. Mm -hmm. Niemand heeft haar meer gezien sinds kort na ene op de zeventiende van de vorige maand. Dat was op een woensdag. Ja. Ja, dat is precies wat ik heb gehoord. Ze was gehoord. op het postkantoor. Daarna nou zou ze de bus nemen tot de afslag hier. Dat heb ik ook gehoord. Er zijn er getuigen die beweren... dat jullie met elkaar hebben gepraat op het postkantoor. Ja, dat is waar. Ze bestelde voor vrij de rijeren. Mort, had die dag de auto niet? Nee. Nee, dat heb ik inderdaad ook gehoord. Ja, dat nou wil ik jou vragen. Wist jij dat ze de auto niet had? Toen jullie elkaar op het postkantoor tegenkwamen? Ja. Hoe komt het dat je dat wist? Als je hier woont, dan zie je wat er met de buren is, of je wil of niet. Maar jij hebt je vrachtwagen bij? Ja, die stond op het plein. Hoe laat heb je het, hè? Hé? He? Hoe laat? Eén eh, uur. Nou, precies om deze tijd moet het zich het morgen bij de bushalte hebben gestaan. Als het mensen geen lift van iemand krijgen. Ja, dat moet inderdaad kloppen. Bovendien klopt het met wat ik heb gehoord. En wat in de krant heeft gestaan, of niet? Ik lees nooit kranten. U kunt dat weten, hoofdinspecteur. Vroeger las je geïllustreerde weekbladen. Die zijn er zo onsmakelijk geworden en bovendien zijn ze te duur. Toen jullie daar zo op het post met elkaar tegenkwamen en zij geen auto had... ...was het toch niet vanzelfsprekend dat ze met je mee reed? Jullie moesten toch even dezelfde kant op? Ja, dat lijkt misschien wel zo, maar, maar zo was het niet. Vroeg ze niet of ze een lift kon krijgen? Vroeg zich Siegfried om een lift, ja of nee? Zoiets kan ik me helemaal niet herinneren. Het is dus mogelijk dat ze het vroeg. Ja, dat weet ik niet. Dat is alles wat ik kan zeggen. Was het misschien net andersom? Absoluut niet. Ik neem nooit lifters mee. Als iemand in mijn auto meegaat, dan heeft het altijd direct met mijn werk te maken. En zelfs dat komt bijna nooit voor. Is dat echt zo? Ja, natuurlijk. Dat is dus uitgesloten? Absoluut, voorkomen ondenkbaar. Waarom ondenkbaar? Nou, dat komt door mijn aard. Hoezo? Ik ben nu eenmaal zo dat ik bijna niet kan leven zonder vaste gewoontes. Vraag mijn klanten. Ik kom altijd op vaste tijden. Ik hou maar een tijdschema. Ja, het is ook... Ook zo dat ik geïrriteerd raak door alles wat, in de, wat dat in de war gooit. Ik moet bijvoorbeeld zeggen dat dit gesprek me verschrikkelijk stuurt. <tus> Niet persoonlijk natuurlijk, maar, maar een heleboel klusjes blijven er door liggen. Begrijp het. En ik neem dus, zoals ik al zei, nooit lifters mee en vooral geen vrouwen. Waarom? En waarom wat? Waarom zei jij vooral geen vrouwen? Ik, ik heb veel onaangenaamheden gehad door vrouwen. Ja, dat weten we. Maar daarom kun je nog niet negeren dat meer dan de helft van de mensheid het vrouwen is. Ja, maar er zijn verschillende soorten vrouwen. Die ik ben tegengekomen waren allemaal slecht. Gewoon slecht. Dan laten we dat onderwerp voorlopig laten rusten. Ja, We gaan niet vlak. speculeren, we houden ons bij de feiten. Jullie gingen een paar minuten na elkaar uit het postkantoor uit, niet Ja. Wat gebeurde er toen? Ik haalde mijn wagen en reed naar huis. is niks. Ja. Siepric wat stond toen op bij de bushalte. Of niet? Als ze bij de bushalte stond... Dan moet jij haar gezien hebben, Volke. Ik heb haar gezien. Een beetje harder, alsjeblieft. Ik heb haar gezien. Er is een getuige die beweert dat u bij de bushalte remde. Misschien zelfs helemaal stopte. Antwoord. Ik zag haar. Het kan zijn dat ik vaart minderde. Ze liep aan de rechterkant van de weg. Ja, ik rij altijd heel voorzichtig en ik ga meestal langzamer rijden als ik een voetganger passeer. Zo langzaam dat het stoppen werd? Nee, ik stopte niet. En Siegfried Mort is niet in de auto gestapt? Nee. Zag ze u voorbij rijden? Zwaaide ze misschien? Dat is toch een stond, eenvoudige vraag, Zwaaien Zwaaide Siegfried naar je, ja of nee? Maar waarom brengt u nog verdoei geen antwoord? Zwaaide ze nou wel of niet naar je? Volker! Ik, ik, ik, ik weet het niet. Weet het niet? Ik je nog, maar dat we negen jaar geleden precies zo tegenover elkaar zaten. Ja, ik ook. Er wordt toen veel over vrouwen gepraat. U sprak toen bepaalde meningen uit, soms nogal vreemde. Maar ik vond ze niet vreemd. Voor mij waren ze heel vreemd. Nog steeds dezelfde kijk of vrouwen? Ik probeer niet aan ze te denken. Ze? Wat bedoelt u met ze? U kent ze, ik toch? Ja, Ja, ze is een van mijn vaste klanten. Ze is mijn buurvrouw, maar ik, ik probeer niet aan haar als vrouw te denken. Ik probeer. Wat houdt dat ding bij om? Ja, waarom zeg je geen jij tegen Volke? Zo'n verdomd krompachtige toestand zo. Ik kan het niet. Wat? Ik kan het niet. Tja, nou, dan valt er niet over te praten. De waarheid door weer en wind als het moet en draag altijd je zon was te goed. Dat is een schoonst gezegde. U kent de Siegfried Martus. Ja, soms moet u toch aan dat denken als vrouw. Hm? Ik wil u iets vragen. En ik wil een eerlijk antwoord, Benckton. Hoe beschouwt u haar als vrouw? Even antwoord, Volke. Je moet me antwoorden. Wees eerlijk? Soms zie ik haar als vrouw. En niet vaak. En? Nou, ik vind dat ze... Ja, wat? Weer zinkbekkend, onzedelijk, als een beest ruikt. Maar ik zie haar vaak. Ik heb er maar twee of drie keer aan haar gedacht. Ja, dat is toch wat jullie van me wilden laten zeggen, of niet? Nou, maar ik, ik denk niet kwaad over jullie, hoor. Het is, het is jullie werk. Bijna vis zijn eieren verkopen. Dan nemen jullie me, me nou mee? Heb je sigurders ex-man gezien? Ja, twee keer. Hij reed in een beige vol voor. er nou op. Zullen we ophouden? Ja. We nemen je niet mee. Maar, maar jullie komen wel terug. Dat hangt ervan af. Nou. Tot ziens, Volker. Ja. Tot ziens. Dit was het elfde deel van de laatste veertien delen van de hoerspelserie Moort Brigade Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Scherwal en Balu. U hoorde de stemmen van Jan Borges, Gerry Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Haarp Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Leupler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.